Jan van de Putten met het NOS-journaal. In een pathébioscoop in het centrum van de stad Groningen zijn twee doden gevonden. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. De omgeving van de bioscoop is afgezet. De politie in Groningen doet onderzoek.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 In Japan is het opnieuw noodweer. In plaatsen ten oosten van Tokio zijn door overstromingen en modderstromen... zeker tien mensen omgekomen. Gisteren viel er in een halve dag net zoveel regen als normaal in de maand. Duizenden huishoudens zitten zonder water... en in delen van het getroffen gebied is de dienstregeling van de treinen verstoord. Twee weken geleden werd Japan getroffen door de orkaan Hagibis. Toen kwamen ruim 70 mensen om het leven. Het evenement in Wijk aan Zee om naar de Britten te gaan zwaaien is pas begin volgend jaar. De organisatie zegt dat er onvoldoende geld is. De bedoeling was op 31 oktober op het strand massaal de Britten uit te zwaaien omdat die de EU verlaten. Maar de brexit is uitgesteld en het evenement heeft grotere vormen aangenomen dan gedacht, zegt de organisatie. Ze belooft dat iedereen die al een kaartje heeft zijn geld terugkrijgt. Het weer van tijd tot tijd zon, in het noordwesten meer bewolking... maar tot de avond droog, een stevige zuidwestenwind... en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst regen, later opklaringen, een enkele bui... en het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Filistje Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm not afraid of It came up from the glass The DJ plays your favorite song Honey's on Now you're picking into to me put it, put it, put it, put it close It kills you like yours I feel like I go Won't you take me home? I wanna ride it I roll it My soul? Ride it, ride it right it, feel you ride it. Turn the lights down low Ride it, get your toes Ride it, ride it Ride it, ride it feel we do don't know to dance and dance you slow it down Now I write down, then you make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 Ja, ik heb begrepen dat er nogal wat Zandvoortse ondernemers jou geholpen hebben om deze film te maken. Ja. Dat het daardoor ook al heel bijzonder is dat je het nog een keer mag laten zien hier. Ja, zeker. En ja, het is dus vooraf aan de filmavond van Thijs Okkers, Die heeft op woensdagavond zijn filmavond. En de film die er dan daarna gedraaid wordt... Is Rainy Day in New York. Ja. Past dat een beetje bij elkaar?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 Als ik het netjes zeg. Paul. Paul. Hallo. Paul. Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de bijeenkomst samen Zandvoort in de blauwe tram. Klopt. Daar hebben we het over. Uh, waar gaat dat over? Voor mensen...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 Niet. Aha. Dus de 65 plus... Ik krijg in januari mijn oude. Dan ben ik 66, ben al zo oud? 66 en 4 ja. maanden. Dat ja. is 4 maanden teruggehaald trouwens. <laughs> want het was 8 maanden en nu is het 4 maanden. Maar um, ja, uh, ik neem aan dat ik... Dan, dan krijg je het dus niet, maar...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 Om die pas aan te pakken. Ja. Ja. Ja.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 de sportclubs, dus, ja, dus als er inderdaad. mensen zijn van de sportclubs hier in het dorp die luisteren, kom naar jullie bijeenkomst. Blauwe Tram, Blauwe vijf, tram uur. vijf uur. Nou, dat is wel mooi, want ja, dat is van voor. Van vijf tot acht, zijn Van we vijf er. tot acht. Nou, dus ja. mensen die dan bijvoorbeeld wat later zijn, omdat ze hun bedrijf nog niet alleen kunnen laten, die kunnen dan die niet Die missen wel. alleen een lekker hapje, dat is het enige. Ja. ja. Nou, misschien kun je nog wat opzij zetten ja, voor je wel. <laughs> wel heel belangrijk, inderdaad. Ja, ja nou, ik vind het een mooi initiatief. Ja, ik denk dat zo'n zandvoortpas voor iedereen moet zijn. En dat je dan nee, verschillende nee, niveaus dan gaat, goed. gaat ja, krijgen dat een goed idee. Want dan, dan hebben de mensen ook die schaamte niet. van Ja, ja ik heb een zandvoortpas. Omdat ze dan, dan kunnen ze zien dat een ander... Een ander kan dan zien dat je dan weinig geld hebt besteden ja. hebt. Maar ze dan voor iedereen geldt. Is dat niet ooit geweest? Want ik zit me Volgens net te herinneren dat ik ook ooit een zandvoortpas heb de de gehad. Heemers. Ja, ja. Dus ja. dat is op zich niet een uh, nieuw iets. Maar wat misschien weer opnieuw leven ingeblazen moet uh, worden. Ja. Nou, ja. Goed, okay. uh, goed, Cor. Goed, wakkerpunt. Nou ja, dat, dat, dat komt gewoon naar mij op. Ja. Van, van, ja. Het is gewoon... Dat heb ik best wel een tientje voor over. Ook per jaar als je dan uh, een korting krijgt bij het zwembad. En, uh, ja. Korting op dit, op korting op dat. Ja. Nou ja, goed, je dat, kunt er andere dat, dingen weer mee financieren. Nou, Dat bedoel ik dus. Ja. Dan, dan, dan kun je andere dingen daar weer uh, extra voor uh, benutten.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 Toelichten je idee. Ja, je kan er niet meer onderuit, hoor. Nee, ja. niet meer onderuit. Nee, Je kunt kan er niet meer onderuit. Eten moet je toch. Eten moet je toch. Dat is ook een ja. goed idee, kunnen we heel goed vooruit. Ja. Leuk toch? Ja. Ja. Ja. Wel even aanmelden. Hey. Ja. Samen het Zandvoort.nl. Samen Zandvoort.nl. Daar kan iedereen zich aanmelden die dan mee wil doen met de brainstorm sessie op Aanstaande uh, maandag. Aanstaande maandag om ja. hoe laat? Vijf uur starten. Van vijf, vijf tot uur acht. Van vijf tot acht. Dus iedereen en kan komen. waar is dat precies? Blauwe tram. In de blauwe Trem? Hier in het centrum. Bij de ingang van de, uh, van de bibliotheek, precies. zeg maar. Ja. Ja, waar je naar ja. binnen gaat. Het zit in de grote zaal. In de zeggen. grote zaal. Oké. Okay. Ja.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 verschillende projecten. En maar je zegt uh, thema bubbles and bites. En is dat dan ook terug te vinden in je kunst? Of is dat echt alleen maar voor uh, Nou, ik hou van uh, feest en gezelligheid. Dat is altijd terug te vinden in mijn kunst ook. Want het is... Uh, uplifting is vrolijk. En ik hou van... Uh,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 En als het dan heel koud en naar een grijs <laughs> en grauw wordt, dan smeer je hem toch ja, dan toch yeah. even... <laughs> ja, dan kijk ik naar de uh, last minute. Ja, gelijk. Ja, zou ik ook doen. Als dat kan, dan moet je. Of dat ik ga schilderen. Doen. Dus uh, van, dat mijn sch van mijn schilderijen. Ik, word zelf, ik maak wat ik zelf.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 Het is uh, in de eyes of your beholder, beauty is in the eyes of, your be of the beholder. Dus so, um, ja, yeah, je kan iets moois of leuk Wat is de letterlijke zien. vertaling voor jou van beholder. Um,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 Ja. En, en, ja, ook op mijn website is er meer informatie te vinden. www.corbani.com En uh, op Facebook staat een evenement. En ik ben er overal op social media te vinden als er meer informatie is. Maar het is vlakbij het treinstation. Ja, het is dus heel makkelijk, makkelijk te vinden. vinden. Ja, Vlaggen precies. hangen buiten. duur deur open, hoop ik. Ja, ja als het <laughs> niet te hard uh, waait. Te <laughs> Goed. Cor? Ja, ik... Uh,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 Dat zag ik in het begin niet, dat de linkerkant grijs was en de rechterkant kleurrijker. En dan je dat toelicht, denk ik, ja, <laughs> ja want dat Het is wel, wel leuk hebt, gevonden. Het, het is leuk gevonden, maar het grappige is dat je, je kijkt eerder naar de kleur dan, dan naar het ja. grijze. Dus ja. dat is Precies. de uitnodiging die je doet om ja. Ja. naar de kleurige kant te kijken.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 Heb jij ook nog meubels gemaakt? Ja, ik ben bezig ook aan...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 zo uh, so zijn we een uh, klein bedrijf voor de kunst een beetje. <laughs> ja, helemaal mooi. Dat kunnen ze allemaal zien morgen. In ja. de Spijkstraat 104. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En uh, wel. graag uh, tot een volgende keer. Bedankt. Ja, dank we voor hebben nog komst. een extra muziekje voordat wij uh, naar onze volgende gast gaan. Die staat al klaar. Ernst Brokmeijer. Want die heeft best wel wat te vertellen over wat er dit strandseizoen uh, gebeurd is allemaal. Bij het strand en ja. omstreken. Nou, we gaan eerst of? even luisteren naar uh, Cheap Trick met het nummer uh, Surrender.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 Um, zowel op de dag verplaatsen. Ja. Waar het inderdaad vroeger om uh, nou, 9 uur, half 10 vol stroomde. 10 uur was het strandvol. En om half 6 werden de tassen ingepakt. in en naar huis. Ja, was um, um, leeg. Ja, zie je nu vaak voor 12. Tuurlijk zijn er mensen. En zeker als het heel warm is. Uh, begint het echt wel druk te worden. Maar dat de echte drukte zo tussen 12 en 1 uur s middags. En een uur of 8, 9 s avonds uh, zit. Um, en daarnaast zien we dat waar vroeger toch echt vooral de zomervakantie was. En misschien nog een weekendje in mei, voorjaarsvakantie, Misschien een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 Wat, wat, wat bereik je daarmee? Als je echt wil gaan zwemmen en zwem, zwemmen Dan kan ja. je beter naar een banenbad gaan en daar je baantjes nou ja, of, trekken. Of langs de kust. Of we langs zien, de toch, kust ja. blijven. En dan, dan hebben die sporters daarachter.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 Eigenlijk samen ook weer met de gemeente en de andere partijen. Zijn aan het kijken wat kunnen we doen. Om dat waarschuwingssysteem te verbeteren. We beginnen natuurlijk langzaam in een tijd te komen. Waar je heel veel nieuwe mogelijkheden hebt. Ik heb al eens gezegd. Tegenwoordig elk bushokje heeft al een digitaal scherm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 En dat is dan vooral op Zandvoort gericht. Ja. Dus al dat soort zaken moeten bijdragen aan, aan een stukje extra preventie. Ja, ja. ja, Je zou dan bijvoorbeeld ook op zo'n bord kunnen vermelden. Ja, Natasja van vijf jaar, blond haar, precies. is haar ouders kwijt. Ja, precies, ja. precies. Ja. Ze nou zit ja, daar en daar. En dat, dat, dat soort zaken, dat, dat staat bij ons. Denken dat dat kan helpen.